Doorald Negens met het NOS-journaal. Op de G20-top in Japan heeft koningin Maxima... ten overstaan van een groot aantal wereldleiders... een toespraak gehouden over de economische positie van vrouwen. Op de eerste rij zaten onder meer president Trump en premier Abe. Maxima is namens de VN-pleitbezorger inclusieve financiering... dat betekent dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken... van financiële basisdiensten. Op diezelfde top in Japan hebben de presidenten Trump en Xi... afgesproken dat de Verenigde Staten en China weer gaan praten... over het beëindigen van de handelsoorlog. De VS voert voorlopig geen nieuwe importheffingen in... voor Chinese producten. Wanneer de gesprekken worden hervat is niet duidelijk. Taliban-strijders hebben in Afghanistan zeker 26 leden gedood... van een militie die vecht voor de Afghaanse regering. De aanval was in het noorden van het land. Juist vandaag begint in Qatar een nieuwe ronde van vredesgesprekken... tussen de VS en de Taliban... De Afghaanse regering is daar niet bij. Een zwembad in Zeeland, vlakbij de grens met België... laat alleen nog bezoekers binnen met een abonnement. Aanleiding is de overlast van een groep jongens uit België. Ze vallen meisjes lastig en gaan met andere jongens op de vuist. Een zwembadmedewerker zegt dat de jongens... die volgens hem van Marokkaanse afkomst zijn... al twee jaar voor problemen zorgen. In het Zeeuwse zwembad komen ook extra bewakingscamera's en beveiligers psv luc de Jong speelt komend seizoen waarschijnlijk voor Sevilla. Op Twitter laat PSV weten dat de club hem de ruimte geeft om de transfer af te ronden. Sevilla en PSV zouden akko akkoord zijn over de transfersom... naar verluid tussen de 10 en 12 miljoen euro. Het weer volop zon, erg warm. Vandaag tussen de 28 graden in het noorden en 33 graden in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is Genee Passet van de ANWB. ...drukte op de wegen in Noord-Holland. Niet alleen richting de Westkust naar Zandvoort en Bloemendaal... ...maar ook op de A7, zaandam Hoorn. In beide richtingen rijdt het langzaam door werkzaamheden. Richting Hoorn verlies je bijna een kwartier. Op de A10 nu wat filevorming tussen Amsterdam-Geuzenveld... ...en knooppunt nieve Meer. 10 minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie. In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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. zon, zon, zomerhit.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 En wij gaan zo door, wordt het al. Kreeg. De rest van het album bleef hopeloos leeg. Weet je nog wel oudje? Jij ja. stond die dagen steeds te dromen. Weet je nog wel o, Wat in dat album had gekomen?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 En iedere dinsdagochtend van 11 tot 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met een heleboel mooie oud-Hollandstalige muziek. Ik hoop dat u uh, genoeg water ter beschikking heeft. Want uh, het is echt veel en veel te warm. Ik ben blij dat we een Erco in de studio hebben. Maar uh, niet iedereen heeft dat... Uh, in huis natuurlijk, want dat is behoorlijk prijzig... maar de omroep heeft het toevallig wel. We hoort de muziek van Louis Davids... met weet je nog wel oud, opname opname 1928. De vaste herkennismelodie... waar we al elke dinsdag mee beginnen... hier bij de lokale omroep CFM Zandvoort. Het komende uur weer een hoop mooie... Nederlandstalige muziek... ter beschikking gesteld door collega Cor Draaier. Ik bedank hem daar hartelijk voor. En de eerstvolgende plaat is... Snip en Snap, komisch duo... bestaande uit Willy Walden. Dat was Snap... En Piet Muislaversnip, met hun eigen revue, revue, trokken ze in de periode 1937 tot 77 volle zaal. U hoort ze nu met het blonde mintje uit 1939. Blonde mientje heeft een hart met prekeldraad. Blijf maar thuis, prekeldraad. En die vesting overwint niet in Soldaat is en blijft prikkeldraad, alle jongens maken. Winkel draad. Tot soldaat. Tot sergeant. Adieu dan Luitenant. Allemaal zijn ze voor verliefd op Londen. Miekje. Tis een blond. Tis een pracht. En zij hart bleef steeds jong, ook al werden we ook Dat is het geheim als je van elkaar houdt. Als het orde speelt in de straat. Zie me Orgelmuziek Brengt romantiek Waar wij twee oudjes dromen Terwijl het speelt Zien ze een beeld Uit vroeger tijd weer komen. Als het orgeltje Speelt in de straat Zien we weer een jaar Dat we kinderen waren We dansen Zo blij Ons hart is steeds jong, ook al werden we oud. Dat is het geheim, als je van elkaar houdt, als het orkertje spier. Zij zat, heb juist gedacht Aan al die mooie jaren Als het orgeltje speelt in de straat Zien we weer de jaren Dat we kinderen waren Hoe we dansten zo blij op de maat Van die leuke liedjes vlotte melodietjes Ons hart bleef steeds jong ook al Werden we op, dat is het geheim als je van elkaar houdt. Als het orgentje speelt in de straat. Zien we weer de jaren dat we kinderen waren. Laat. Dan komt er dadelijk weer, zo'n gezellige sfeer. Iets leeft erin wat je niet kunt weerstaan, juist door zijn simpelheid trekt het je aan. Het heeft geen pretent, wordt door zijn charme bekort. Als in het steekje zo oud en gedrukt, piet aan zijn mondorgeltonen tonen ontdrukt. Als dan het walsliedje deint, is het of de zon er weer schijnt. Het lijkt of de steen er weer jonger op wordt. En Tante Neel met haar helder schort, hangt uit het raam en te wiegel te vree. Zacht op het walsriet mee, langs de pleinen en krochten, klinkt het lied van de straat. En ieders gedachten een herinnering laat langs de pleinen en krachten klinkt het lied van de straat. Je kent het op slag en met de lach zing je elke dag. Zo gaat de persoon van mond tot mond de wereld rond. Grootvaders stoel is met bloemen versierd, want hij is tachtig, zijn feest wordt gevierd. Lachend zegt hij tot zijn aak: ik voel me weer piepjong vandaag. Draheerster vreugde, dat hoek geen betoog, en op het kamertje achter driehoog, zingen de buurtjes in harmonie, de met symfonie. De pleinen en Krochten klinkt het lied van de straat Dat in ieders gedachten een herinnering laat Langs de pleinen en Krochten klinkt het lied van de straat Je kent het op slag en met de lach zing je het elke dag. U hoort de muziek van August de Laat met het lied van de straat en daarvoor Ria Roda met Als het Orgeltje speelt. hem Zandvoort, de volgende artiest is Heyman Scholten, beter bekend als Bob Scholten, geboren in Amsterdam op 21 februari 1902 en al daar overleden. Op 3 november 1983 was hij een Joods-Nederlandse zanger. En hij werd ontdekt door Jules Monach die hem in contact bracht met de Bram Gottschalk. En na zijn lagere schooltijd werd besloten dat voorzanger zou worden in de synagoge. Alleen, dat is er nooit van gekomen. Zijn eigen eigenlijke artiestenloopbaan begon toen in 1916 van Nathalie Lamar een kinderrol aangebroken. Ik kreeg de operette De Marskraan. En nou, als klein kind heeft hij vele optredens gedaan in de Tiptop Theater. Dat was toen in de, de Jodenbreestraat. U hoort hem nu, Bob schold met een nummer uit 1951. Het Ding. Ik liep eens op het stille strand van Zandvoort aan de zee. Toen zag ik plots zo groot kist die in de branding deed. Ik viste hem op en keek er eens in. En raad iets wat ik zag. Ik zag van Knots van hem. Die in dat kistje lang. Dit Die in dat kistje lang. Ik bond hem achterop op mijn fiets met zeven meter tal. En peddelde er mee naar huis en gaf hem aan mijn vrouw. Die kreeg het op haar zenuwen en riep eruit de vlucht. Zeg, smeer hem nou met die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 En smeet me door de deur Want ik keek een keer naar die En smeet me door de deur Toen ging ik naar de Loreman en zei ze kijk eens hier Ik heb hier heel wat moois voor jou verpakt in pak papier Maar weet je wat de Loreman deed? Die zei pak uit die koop, maar nauwelijks zag je die of hij ging op de loop. Maar nou, ik zeg het niet. Of hij ging op de loop. En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Maar wat is nou voor u en mij, tenslotte de moraal? Wanneer je ooit een kist hebt ontdekt die in de branding leidt, Blijf dan toch af en die. Je raakt hem nooit meer kwijt. Blijf dan toch af en die. Je ruikt... Zandvoort. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12 neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En de muziek vandaag is wederom samengesteld... of in ieder geval beschikbaar gesteld door Coord Draaier. En ik heb het uitgezocht. En ik dank Coord Draaier even hartelijk, want echt... die heeft een collectie, die man. Ik denk alles wat er ooit uitgebracht is van Nederlandstalige muziek... dat heeft hij gewoon in zijn collectie, dus... Ik heb voor de komende jaren weer genoeg muziek. Ik hoor de muziek van de karkieten. Als ik s'avonds slapen ga. En dan Danny Cardo met haar naam was Carmen. En nu is het tijd voor muziek uit de Nederlandse komische televisieserie. Ja, zuster, nee, zuster. Dat was in de jaren zestig een erg populair televisieprogramma. De, be de bedenker was natuurlijk Annie M.G. Smit. Met onder andere Hettie Blok, Leen Jongewaard, Piet Hendricks, Carla Lip, Dick Zwit. En nu hoort ze nu Ja, zuster, nee, zuster met Strooi, oei. Not a killer stanio Strip on a pan of pios not a cooler strip. Patsos, patsos, drum, catira, patsos, patsos, drum, larila. Hoe weet u dat? dat, voel ik. Hij zingt over zijn vaderland, het verre, verre Griekenland. Hij zingt over het hutje waar hij woonde met vier schapen. De warme zand, de blauwe lucht, hij woonde in een klein gehucht. Hij zingt over het heimwee dat een thans belet te slapen. Zingt over de druiven die hij bij zijn vader keel. Het drinken uit een koele brand, de darren grond, de hete zon.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 Het is in het leven zo gesteld dat alles gaat toch om het geld Een ideaal is prachtig hoor, maar de bakker geeft er geen broodje voor Kijk maar eens in de wereld rond, daar constateer je ook toch stond ze kletsen over plicht fatsoen Maar het zijn de centen die het hem doen Een kamerlid die vier jaar zit en heeft gepraat over de daad Als vurig tolk voor een deel van het volk maakt na een jaar het bekend gebaar Want zo'n klant die dient het land met veel verstand maar accontant Want kreeg hij loud dan zei hij gauw dank voor de eer het spijt me zeer ik ben niet gek, ik haal mijn mond. 4000 pop zijn heel gauw op. Maar na vier jaar staat hij er klaar en brult zijn lamp voor zijn programma. Dat stomme volk zegt hij wordt toch nooit wakker? Ik zit er weer in. Hij is voor de bakker. Mijn buurman, een hele jonge vent, is met het werk onbekend. Die trouwde gisteren, het is waar, met een weduwe van 50 jaar. De buurt die spreekt er skande van, want het is een hele jonge man, maar hij lacht zijn brutaaltjes uit. En gisteren was een vrouw de bruid. Vaak zag ik hen staan, voor het open raam, naar de oude trant, zo hand in hand. En keek hij zuur, vroeg zij vol vuur, schat, heb je wat, mijn lieve schat? Hij keek dan rond waar de brandkast stond, die zat vol stiels en wijzig viels. Hij zag dat zijn schat veel sproeten had, hij keek haar aan, wat een baviaan. Maar dacht met twee ton, word ik morgenochtend wakker. O, wat is ze lelijk, maar hij is voor de bakker. Ik was dat ik nu vraagt men, hoe maak je zo'n revue, daarom krijgt u vandaag van mij een kijkje in de bakkerij. Het is een heel eenvoudig ding en iedere mislukkeling, een van een stuk malheur, wordt tegenwoordig directeur. Je neemt een vent die dansen kent, dan een ballet in elkaar gezet. En waar je vroeg, meisjes genoeg, humor of geest, zijn er nooit geweest. Een kostuumier een atelier, een elektricien die kleurtjes kent, dan een auteur, zet je aan de deur. Knip uit de lach, zoveel je mag. Of uit de kroeg, moppen genoeg. Dan een komiek die trekt het publiek. Het meest nog heus met een reuzeneus neus. Zijn jasen nauw, het publiek ligt flauw. Het lacht zich blauw. Ze komen gauw. Om een uur of tien laat je pakjes zien met vuil rood licht, een fijn gezicht en fijnjes lacht. De directeur, zo'n gladakker. Alle rangen uitverkocht. Hij is voor de bakker. Mama drinkt bier, mama ligt plat, en alles is Hey Hé jonge Joop, mijn vader maakt te veel uren. Hé hey, jonge Joop, dat is verleden tijd. Moeder heeft het thuis zwaar te verduren, want hij is zijn werk al maanden kwijt. zit weer te drinken. Hé hey, jonge Joop, hij heeft nog steeds geen job. Hé hey, jonge Joop, laat hem niet verder zinken. Anders maakt de drank hem nog kapot. Papa drinkt bier, mama is ziek. Hij verzuikt zijn laatste piek. Papa drinkt bier, mama ligt vlat. En alles op de lap. Papa drink bier, mama is ziek. Hij verzuikt zijn laatste piek. Zo kan ik dan echt niet meer, de schoorsteen rood niet meer. Hé hey, jome Joop, laat gauw wat van je horen. Hé hey, jonge Joop, dit is een sos. Hé hey, jonge Joop, de ouwe gaat verloren. Gaan we op de fles Papa drinkt bier Mama is ziek Hij verzuikt zijn laatste piek Papa drinkt bier Mama ligt plat Alles op de lat Papa drinkt bier Mama is ziek Hij verzuikt zijn laatste piek Zo kan het dan nou echt niet meer De schoorsteen rookt niet meer Ik weet nog hoe het vroeger was als hij naar het werk ging, op zijn brommer die het nooit goed deed. Maar die zwaaide uit de tram als hij kwam aangejeest. En elke vrijdagavond was het feest. Papa drinkt bier, mama is ziek. Hij verzuipt zijn laatste piek. Papa drinkt bier, mama ligt nat. En alles op de lat. Papa drinkt bier, mama is ziek, hij verzuikt zijn laatste piek. Zo kan het dan weg niet meer, de schoorsteen rood niet meer. Papa drinkt bier, mama is ziek, hij verzuikt zijn laatste piek. Papa drinkt bier, mama ligt plat en alles op de lat. Papa drinkt bier, mama is ziek, hij verzuikt zijn laatste piek. En dat gaat altijd niet zo je wil Want het noodlot en schijnt niet bedriegen We jachten steeds voort Want de tijd staat niet stil Dagen en jaren vervliegen Neem elke kans in je leven te baat. Wij en wacht niet, straks is het te laat Het zij om het leven. Werken en streven, zou je geluk hier wel heen loop als een dwaas niet te dromen over de tijd niet zal komen, mij maar niet om het verleden, leven geniet van het eden. Ga nooit iets wat je heden kunt doen, wil dus je plichten niet verzaken, maar van het leven eet met goed fatsoen. doen. Jij. Dragen. En als je pogen vandaag soms niet lukt, ligt al die morgen dan slagen. wordt springt vooruit en je hoofd hier omhoog, hou ideaal en je doel goed in dood. Het goede belonen, eerlijkheid tonen, zal in je werk hier bekrozen. te dromen, over de tijd die zal komen mij maar niet om het verleden leven geniet van het heden stel nooit iets uit wat je heden kunt doen wil je je plicht niet verzaken maak van het leven steeds met goed zo Jij zat wat er is te U hoort de muziek van Willy Derby. de nummer uit 1935. Het was heden. En daarvoor uh, alias Berger met Papa drinkt bier. En over uh, Willy Derby gesproken. Officieel heette hij Willem Frederik Christian Diebe. Hij was geboren in Den Haag op 5 april 1886... Overleden in Den Haag op uh, 9 april 1944. was een Nederlands zanger. die in het Interbellum, de periode tussen de beide wereldoorlogen. onder de naam Willy Derby een van de populairste artiesten van Nederland was. En tot zijn bekendste liedjes behoren natuurlijk het plekje bij de Molen, daarbij die Molen. Twee ogen zo blauw. pinda pinda, lekker lekker. En natuurlijk een hoop smartlappen, waaronder uh, Hallo Bandung... Het Vieren Schoois Droomland en Witte Rozen. Dat zijn de bekendste. En daarnet hoorde u heden uit 1935. En nu hoort hij Willy Derby met donkere wolken die verdwijnen. Nou, uh, wolken, eerlijk gezegd, daar mogen ze van mij rustig komen. Want dan wordt het waarschijnlijk iets koeler. Willy Derby, nu op de radio. Op de lokale hoer op CFM Zandvoort. In Zandvoort uit Zandvoort. Het oude spreekwoord zegt: volmaakt is niet op aarde. Toch heeft alles op aarde waarde. Tegenslagen zijn er rond te overwinnen Dus weet wat dat je met gelagen gaat verdienen Donkere wolken die verdwijnen Eenmaal zal de zon weer schijnen Wie de moed verliest en kniest, later later er schijnen Blijf hoop naar betere streven geen moed heeft om te leven, is maar lang en wordt hier al lang voor zijn tijd. Zie de bloemen met haar kleuren, schitterend kleuren, zalig geuren en je leeft tot elke prijs. Leer de lieve hemel kennen, je door kussen hier verwennen, naar wordt een paradijs. Bedwijnen. eenmaal zal de zon weer schijnen hou een lied en blijde lacht voor elke dag wat je zonder strijd bereikt dat zijn verzoening geeft geen mensen naar zijn wens voldoen, juist de zorgen en de strijd om hier te leven Geef je energie om steeds te blijven streven, donkere wolken die verdwijnen. Eenmaal zal de zon weer schijnen, die de moed verliest en kniest heeft later schijnen. kleur zalig geuren en je licht tot elke prijs leer de liefde eenmaal kennen je door kusten hier verwennen de haarde wordt een paradijs donkere wolken die verdwijnen eenmaal zal de zon weer schijnen een lied en tijdens lach voor elke dag Ne schoo schoo chocolade koop een stukje voor u Ja, nog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 land Is gebeurd, de mode is veranderd, is alderwets gekleurd. Met gele klokken, zwarte pet en boerenkiel. Dans ik de disco achter het dolle spinnenwiel. Moe, moe, moe, trap pas maar op dat ding, Want ik krijg het gevoel dat ik helemaal swing. Moe, moe, moe, het is net een jukebox, iets café. Want het hele durf swingt mee. Als binnenwiel zingt het hele dorp in het koor. We zijn de disco op het wo oh, oh, oh. Moe, moe, moe, ik riep de kriebels als ik zwing. Trap wat sneller op een datse ding Op vuurman heeft de schopjes alweer schoren. Hij hey, zegt zo ben ze toch ook allemaal geboren en economisch komt dat wel weer goed van pas, dat leerde van ons al in de eerste klas. Moe, moe, moe, trap pas sneller op dat ding, want ik krijg het gevoel dat ik helemaal swing. Moe, moe, moe, het is net een joep café, want het hele derf schingt mee. En toen min moe op dat ding begon te trappen, sprong de bus omhoog en hij begon te klappen. Moe, moe, moe, trap was sneller op dat ding, want ik kreeg het gevoel dat ik helemaal swing. Moe, moe, moe, het is net een doodbox zit café, want het hele durf zingt mee. met het spinnenwiel. En daarvoor muziek van de Skymasters en Maria Dieke met Chocolade. En de volgende formatie zijn twee dames. Helma en Selma. Dat was een zangduo uit de Limburgen. Het duo bestond uit Helma Lambrechts en Gertrude zus Janssen. En Helma Lambrechts was een zangeres. Ze trouwde met en zong bij orkestleider Mathieu Nienz die rondtrok met zijn dansorkest The Flying Dutchman. En Helma had toen rond 1944 voor en van componist Johnny Hoes het lied The Cowboy Soldaat. Vermoedelijk het eerste liedje van hem opgenomen. Ze werden in dat Fontainezisch een Krone genoemd. Maar het orkest trad ook altijd een clown op. En dat was de vader van Selma. Hij stelde voor om het zangduo te formeren. Hij vond zijn dochter een mooie tweede stem hebben. En dat is dan 1949. U hoort ze nu, Helma en Selma. Te samen met de Flying Dutchman. Met daar zijn de appeltjes van oranje weer. Ik hoor niet meer en meer, is dat vroeger weer. Een sinaasappel bent er en hij roept iedere keer Daar zijn de appeltjes van oranje weer Sinaasappers zoekt ze zelf maar uit Grote, kleine, je ze nou gemaakt Beidere zin, zappertje in, ze roept die man nog sla Ja, daar zijn de appeltjes van oranje weer Sinaasappers sla een kistje in Geld aan de vrouw, die staat er niet voor. van oranje weer Zien de ze zoekt ze maar uit Grote, kleine, kertsenautomaat betere er zin, in, ze je kind roept die man nog na Daar zijn de appeltjes van oranje weer Zien de zapperen, daar een kistje in Geld aan de rouw, die staat er niet voor lauw. En van je hele ho la -ho de er moet maar in En van je hele ho, -ho de er moet maar in je hele hola, ho, er moet maar in. Ze zijn nog eens zoveel, al de appeltjes van Piet Heen. En ben je hele hola? hola, hola. ...deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u wat gemist heeft of u het programma nogmaals beluistert... ...aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik bedank nog even kort draaier voor het beschikbaar stellen ...van al deze fantastische, mooie, oud-onderstalige muziek. Ik laat u achter, achter met uh, Olga Lovina, met In Tirol. Deze is nog een hele fijne week. En uh, laten we laten hopen dat het iets minder warm wordt de komende dagen. Ik zeg tot ziens. In Tirol, in Tirol, in Tirol. In die